12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong.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 Zwitserland. Uh, dat neemt drastische maatregelen om de economie te ondersteunen. Het gaat de geldmarkt op om de waarde van de Zwitserse frank omlaag te krijgen ten opzichte van de euro. De wisselkoers voor een euro mag voortaan niet meer onder de 1 uh, frank 20 komen. Ik praat daarover met correspondent Wouter Meijer. Uh, Wouter, hoe bereiken ze die wisselkoers? Ja, het is geen communistisch land, dus je kan de wisselkoers niet vastzetten. Ja. Uh, dus dat moet gewoon via de vrije markt door voortdurend in te grijpen. De Nationale Bank van Zwitserland heeft vandaag aangekondigd... dat ze uh, desnoods eindeloos euro's zullen opkopen. Dus dan verkoop je je franken voor euro's. Op die manier hou je de koers in stand. Dat is natuurlijk een paardenmiddel. In Engelstalige media zag ik al het woord nuclear option. Oh. Uh, dus de, de bom die je zou gebruiken als je de oorlog anders niet kan winnen. Uh, het kan wel meevallen met die verliezen als de euro straks weer stijgt. Want ze krijgen de komende tijden hun kluizen in Bern en Zurich vol, uh, vol met euro's. Maar het risico is natuurlijk groot. En dat is het uh, aan de andere kant ook weer waard. Naarmate het slechter gaat met de dollar en de euro... moeten ze langzamerhand toch echt iets doen om de eigen munt, de Zwitserse frank... betaalbaar te houden. Want dat is het probleem waar het land echt uh, erg onder te lijden heeft de afgelopen tijd. Ja, het kan blijkbaar niet anders. Maar wat is het probleem met de Zwitserse frank? Nou, het probleem is dat de Zwitserse frank een van de weinige uh, veilige havens is voor internationale beleggers. Dus mensen die niet meer vertrouwen in de euro en de dollar, die kunnen een paar dingen doen. Je kan goud kopen. De goudkoers is ook al op een recordniveau. Ja. Je kan onroerend goed kopen. Of je kan de Zwitserse franken kopen. Uh, daardoor is die frank ontzettend duur geworden. En het probleem voor Zwitserland, wat daar eigenlijk verder niet zoveel aan kan doen als klein land. is dat de frank veel te duur wordt, van hun eigen munt. Dus de industrie in Zwitserland heeft problemen. Bekende exportproducten, de Zwitserse kaas, de chocolade. Die worden in het buitenland veel te duur. Mensen kopen dat niet meer. Aan de andere kant gaan de Zwitserse consumenten de grens over om hun boodschappen ergens anders te doen. Zwitserland heeft een belangrijke uh, toerismesector. Nou, daar komen mensen minder snel. De, deze zomer waren ze misschien nog verrast door de hoge koers. Maar als we dat eenmaal weten hoe duur Zwitserland intussen is geworden, dan uh, rond deze tijd ga je misschien je, vakantie, je wintersportvakantie boeken. Dan denk je ook nog wel twee keer na voordat je iets in Zwitserland boekt. Dus er moest echt iets gebeuren om te zorgen dat er niet nog meer bedrijven stil komen te liggen. Omdat ze de spullen gewoon niet kwijtraken. Ja, en de Zwitsers zijn die blij... Ja, er is echt grote opluchting. Uh, het is goed voorbereid. De, de Zwitserse banken en de regering hebben dit met alle grote politieke partijen afgesproken. Ook met de oppositie. Die trouwens als een van de eerste juist had geëist dat de centrale bank dit zou doen. Er was natuurlijk heel lang was er, uh, ja, was er een soort aarzeling om dat te doen. Omdat je niet weet hoe lang het duurt. Je weet niet hoe lang het duurt voordat de euro weer een beetje normaal wordt. Uh, en dus hoe lang je verlies leidt op die uh, interventies op de internationale markten. Maar ze hebben er nu voor gekozen om dat risico maar gewoon te nemen. Dus de Zwitserse bank heeft gezegd. Wij kopen nu onbeperkt euro's, zolang het moet, zolang het duurt. En ze hebben meteen succes, meteen effect. De euro is vandaag, of de, de frank is vandaag van 1,11 naar 1,20 gestegen. Dat is precies die koers die ze wilden hebben. Okay. Alleen, de komende tijd gaat het ze erg veel geld kosten om dat zo te houden. Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel, Wouter. Walter Meijer. Mariko Peters van GroenLinks ziet er geen problemen in om door te gaan als Kamerlid. Deze zomer raakte Peters in opspraak omdat ze in een eerdere functie betrokken was bij een subsidieaanvraag van de man die nu haar partner is politieke redacteur Hans Andringa in Den Haag. Hans, waarom vindt Peters dat ze kan blijven? Omdat uh, Peters vindt dat ze voldoende is vrijgepleit... door uh, een onderzoek van uh, haar toenmalige werkgever. Deze hele affaire die speelt in 2005. En dat was toen uh, het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, ze hebben dan vastgesteld dat uh, Peters zich in grote lijnen... wel aan de gedragscode heeft uh, gehouden... maar dat ze toch die uh, code geschonden heeft... doordat ze een prille liefde, een, een, een, een liefde die ontstond uh, dat ze die uh, te laat heeft gemeld... terwijl van uh, de man in kwestie met wie zij die prille relatie had... Uh, dat die juist een, een, een aanvraag had ingediend... Uh, voor subsidie voor een project in Afghanistan. En binnen dat project was ook Mariko Peters om advies gevraagd. Kortom, er is de schijn van belangenverstrengeling. Ja, je zegt de gedragscode is wel geschonden. Die code is er natuurlijk niet voor niets. He. Welke consequenties worden daaruit gedrokken? Nou, destijds, uh, toen dat onderzoek is gedaan... hebben ze gezegd van, oké, okay, uh, mevrouw Peters... u heeft die code dan wel geschonden... maar hoe zwaar gaan we dat aanrekenen? En dan kom je natuurlijk bij het uh, probleem... wanneer ga je melden dat je misschien iets voor iemand uh, uh, voelt? Uh, wanneer is er sprake van een echte relatie en wanneer niet? Nou, dat is natuurlijk een heel... Uh, uh, gebied. Maar ze hebben wel gezegd, bij die subsidieaanvraag had je het toch wel moeten melden. Nou, dat heeft ze te laat gedaan. Uh, het was geen onvergevelijke fout. Uh, zo dacht Buitenlandse Zaken er destijds over. Zo denkt GroenLinks, de partij er nu over. En ook Marco Peters zelf. Ik zie geen belemmeringen uh, van de kant van buitenlandse zaken... van de kant van mijn partij. Integendeel, ik zie een vertrouwen in mijn functioneren. En dat is voor mij een goede basis om door te kunnen gaan. Voor mij is daarmee eigenlijk alles gezegd. Los van dat er natuurlijk ook een, een, een, een hoop privé is, en privé-gevoelens. Maar ik ben van de school dat ik dat graag uh, privé-laat en privé-oplos. Nou ja, opgelost, maar toch uh, is Peters politiek beschadigd. Nou, dat is eigenlijk de grote vraag die nog steeds boven deze zaak hangt. Dat zal het komende politieke jaar moeten blijken. De opheffing is natuurlijk niet goed geweest. Niet voor haar en ook niet voor haar partij... Uh... In haar voordeel spreekt wel dat de afgelopen jaren... was ze een goed en gerespecteerd Kamerlid... goed geïnformeerd op haar portefeuilles buitenlandse zaken in defensie. Die zal ze dus ook blijven, blijven doen. Maar ja, of het schade zal blijven berokkenen aan haar... dat zal dus inderdaad moeten blijken. Verdwijnt deze affaire of blijft het constant opspelen? De tijd zal het leren. hans Van. Het aantal kankerpatiënten in Nederland neemt de komende jaren fors toe. Medisch specialisten hebben in opdracht van KWF Kankerbestrijding uitgezocht... dat het aantal nieuwe patiënten tot 2020 met 40 stijgt... naar 123.000 per jaar. Dat komt met name door de vergrijzing. Twee van de drie nieuwe patiënten zijn 65-plusser. Vooral kankersoorten die samenhangen met roken nemen sterk toe. KWF Kankerbestrijding zegt dat er daarom meer moet worden gedaan... aan het anti-rookbeleid. Het kabinet haalt juist programma's om te stoppen met roken uit de basisverzekering. KWF waarschuwt verder dat door de grote toename van het aantal patiënten... de capaciteit in de kankerzorg moet worden uitgebreid. Dit is het NOS-journaal met Eva de Jong. Een overvaller moet zitten, toch? Onder dit motto start meldmisdaad anoniem een campagne... die speciaal gericht is op jonge meiden tussen de 16 en 20 jaar. Want de meeste overvallen worden gepleegd door mannelijke leeftijdsgenoten. En die meiden weten veel, maar melden te weinig. Hij heeft ze helemaal in elkaar geslagen, wat geld gejat. Wow. Echt? Ja. En vastgebonden. Dat ze terug ging vechten. Jezus, hoe weet je dat? Ik vertelde Angela net. Ja, ik gast moet zitten, man. Ik ga echt de politie niet bellen. Ben je gek? <tie> Jeremy is veel te link. Ik kan toch ook anoniem bellen? Hè? Het filmsportje laat zien wat het uh, dilemma moet zijn voor sommige meiden. Wat ik verwacht is dat ze gaan nadenken dat niets doen geen optie is. En wat ik hoop is dat ze dan toch de telefoon oppakken en naar Meldmisdaad Anoniem bellen. Ellen Verbeen van Meldmisdaad Anoniem. Waarom zijn deze meiden de ideale tipgevers? Meiden weten heel veel. En ik moet zeggen, deze veronderstelling die we hadden, hebben wij ook getoetst. Die meiden die gaan uh, naar dezelfde discotheek... ...gaan naar dezelfde kroeg. Ze zitten dus eigenlijk in dezelfde leefwereld. En is het dan zo dat ze eigenlijk niet zo geneigd zijn om te praten? Ze vinden het moeilijk. De drempel om te melden ligt heel hoog. En waarom? Is omdat ze bang zijn voor represailles van de dader. Niet zo gek als iemand in staat is om een gewapende overval te plegen. En dat is ook de reden dat wij gezegd hebben... ...we moeten ze een alternatief bieden. We moeten ze een veilige uitweg bieden. En dan is bellen naar meldmisdaad anoniem... ...kan een heel veilige alternatief zijn... Want wat wij ook uit die gesprekken merkten... is dat ze wel pijn in hun buik hebben van die informatie. Moet we nagaan, je zou maar weten dat een goede vriend uit jouw vriendenkring die dingen doet. Dit is het ROC Mondriaan, school in Den Haag, waar de campagne wordt gelanceerd. Even vragen aan de meiden die voor de deur zitten te roken. Ja, nou, je moet laat je niet rondlopen, toch? Stel, het vriendje van een van je vriendinnen die heeft iets gedaan... waarvan je denkt dat kan eigenlijk niet. Wat zou je daarmee doen? Ik zou het tegen mijn vriendin zeggen... Dat hij niet goed voor haar is. Is dat het belangrijkste? Zou je het niet tegen de politie zeggen? Dat doet zij wel. Waarom zou je niet nee, zelf de politie gaan bellen? Weet ik niet. Ja, gewoon omdat het haar probleem is, denk ik. Ik zou het niet weten. Daar hebben ze de politie toch voor. Ja, maar de politie moet wel tips krijgen. Ja, ik weet niet of ik dat zou doen eigenlijk. Ja, waarom niet? Ik ga niet mensen lopen verraden of zo. De leus dat is overvallers die moeten zitten, toch? Ja, dat is wel zo. Maar ja, bijvoorbeeld als het een klein overvalletje is... waar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld alleen maar buiten bij is gemaakt... Vind je ja, niet zo erg? Dat vind ik niet zo erg. ik nou, best wel erg, of niet? Ja, natuurlijk ga je naar de politie, hè? Je wilt natuurlijk dat de criminelen lekker achter slot de slotte gendel zitten. Nee. Ja. En als je nou die overvaller kent, als het nou een vriendje is van een vriendin? Ja, jammer dan. Hoor je wel eens iets waarvan je denkt, dat kan eigenlijk niet, dat zou de politie moeten weten? Nee, niet echt, nee. Jullie hebben alleen maar de goede vriendjes. Nou, goede vriendjes ook niet, hoor. <laughs> nee. Maar dat doen ze niet? Nee, zulke dingen doen ze niet. Je hoort een reportage van Matthijs van der Wiel. De partydruk GHB komt op de lijst te staan van harddrugs. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft dat besloten. Met die wijziging wil ze consumenten waarschuwen voor de risico's van de druk. GHB is een vloeibare druk die veel wordt gebruikt in het uitgaansleven. Het middel is lastig te doseren en gebruikers die er te veel van nemen kunnen in coma raken, zegt Roel Kessenmakers van de Jellinek Kliniek. We hebben vorig jaar in heel Nederland toch zo'n ruim 500 mensen behandeld. En vorig jaar zijn er toch zo'n 1200 mensen bij de eerste hulp terechtgekomen. Ja, in bijna 500 gevallen was een uh, ziekenhuisopname noodzakelijk. En de helft van deze groep weer, die kwam zelfs op de intensive care terecht. Een commissie adviseerde het kabinet in juni om GHB aan te merken als harddruk. Het advies om ook sterke wiet en hash op de lijst van harddrugs te zetten... neemt minister Schippers niet over.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 Het Nederlands elftal begint vanavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland... met dezelfde elf als in de met 11-0 gewonnen wedstrijd tegen San Marino. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk is nog vier punten verwijderd... van rechtstreekse kwalificatie voor dat EK in Polen en Oekraïne. Nederland speelt in oktober nog tegen Moldavië en Zweden. Van Marwijk benadrukt dat Finland een andere tegenstander is dan San Marino. Dat is iets waar we het heel vaak over gehad hebben. Er zijn ook voorbeelden geweest in het verleden.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 En die gaan ervan uit dat het nu ook zo is. Manager Johan Bruinil van de Amerikaanse wielerploeg Radio Shack... maakte overstap naar het Luxemburgse fusieteam van de gebroeders Schlek. Gisteren kwam officieel naar buiten dat de ploegen Radio Shack en Leopard... samen verder gaan onder de naam Radio Shack Nissan Trek op de Luxemburgse licentie. Bruin zal ook bij de nieuwe ploeg als manager verantwoordelijk worden... voor het sportieve aspect. De kopmannen van de ploeg blijven Fabian Cancellara en Frank en Andy Schleck. De Australische wielrenner Matthew Goss is de nieuwste aanwinst... van de ambitieuze ploeg Green Edge. Goss komt van HTC High Road en won dit jaar Milan Sanremo. Bij Green Edge komt hij als ploeggenoten onder meer de Nederlanders... Pieter Wening, Jens Mauris en Sebastian Langeveld tegen. En de internationale hockeyfederatie, FIH, gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de Champions Trophy bij de Mannen begin december. De FIH heeft India, de organisatie, ontnomen vanwege bestuurlijke problemen binnen het Indiase hockey. Eind deze week wil de FIH het nieuwe gastland bekendmaken. Nieuw-Zeeland, Maleisië en Dubai hebben zich al kandidaat gesteld. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De Zwitserse centrale bank heeft een ondergrens van 1 ,20 frank 20 ingesteld ten opzichte van de euro. De frank is de laatste tijd steeds duurder geworden wat problemen oplevert voor de Zwitserse economie. Mariko Peters van GroenLinks kan gewoon verder als Kamerlid. Ze vindt dat ze niet is beschadigd door de kwestie waarbij ze als diplomaten in Kabul adviseerde over een subsidieaanvraag van haar huidige partner.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. U wist het misschien niet... maar het is duurzame dinsdag vandaag. En tegenlegger te daarvan gaat een nieuwe documentaire... met een groene boodschap in première. De maker Jan van den Berg vertelt er zo meteen over. In het mediaforum André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... en Max van Wezel van Vrij Nederland en Radio 1. En het gaat onder meer over de start van het nieuwe tv-seizoen. En dus is Jan Mulder ook weer terug in De Wereld Draait Door. Die zet er gelijk ruim in gisteravond... door de kwaliteiten van minister van Financiën... Jan Kees de Jager in twijfel te trekken terwijl de jager tegenover hem zat. Hoe in godsnaam heb je Europa in je hoofd? U lijkt me niet echt gekwalificeerd. In de Nationale Nieuwsquiz Hans Korten uit Dronten... kijken of die gekwalificeerd is. Wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar... Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen met het medianieuws van vandaag. De spelers van het Nederlands elftal willen een eigen tv-programma maken... in de aanloop naar het EK van volgend jaar. De internationals werken liever één keer mee aan één groot programma... dan verschillende keren aan meer programma's. Ze willen onder meer één voor één thuis worden gefilmd... dat is een stuk efficiënter dan optreden in verschillende programma's. Het is nog niet duidelijk welke zender het programma gaat uitzenden. Het nieuwe tv-seizoen is weer begonnen. De wereld draait door dus trok 800.000 kijkers. En het nieuw leven ingeblazen Fort Boyard wist ruim 1 miljoen mensen te trekken. Bekende Nederlanders moeten in dat programma opdrachten doen, zoals bijvoorbeeld vogelspinnen oppakken. Oh jongen! Ah, ah, ah, ah, ah. Oh my god, nog even, even! Klasse! Nog even! Fuck, fuck, fuck, fuck! fuck. Een spinnenlappig. Ja, daar is hij. oh god, oh god. Oh god. Kijk, zijn verkoning van gisteravond is spoorloos met bijna 2 miljoen kijkers. Dennis Wening presenteert vanavond X-Gerso, de start van het derde seizoen van OO Gerso. Barbie, Jokertje en Sterretje zijn dus weer terug. Dennis, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het bijzondere aan de uitzending van vanavond? Uh, het bijzondere aan is dat zeggen, drie nieuwe vakantiegangers worden gezocht. En uh, die mogen via een, een, een auditieronde, zeg maar, mogen zij laten zien waarom zij uh, het verdienen om mee te gaan uh, dus zoals... Vandaar ook de X die voor Gerzo staat. Ja, het is een beetje een, uh, het is een soort knipoog naar uh, X-Factor en uh, al die andere talentenjachten. Nou, in tegenstelling tot uh, zeg maar, talentenjachten zoals Soitine Cadence, waarbij mensen ook wel echt iets moeten kunnen, zeg maar, hoeven ze hier <laughs> gewoon niks <niet> te kunnen. <laughs> ze moeten niet te kunnen zingen of wat ze dan ook. <laughs> ze moeten alleen maar hard kunnen feesten. Ja, ik wil net zeggen, ze moeten wel goed kunnen drinken toch? Ja, ja, ze moeten daar, daar Maar ja dat, dat ja, het is een hele aparte auditie ronde. Ik heb er ook mensen voorbij zien komen, <laughs> en dacht geloof je, dat geloof je gewoon niet. En de dus <laughs> jury wordt gevormd door de huidige Gerzo crew. Ja, dus de kast, ja, de kast zit daar en uh, de meisjes die, uh, die testen de, de jongens. En dan de, de, de jongens kijken naar een andere rok uh, mee. Dus kunnen daar niet over mee beslissen. En uh, de jongens die, die mogen dan de meisjes keuren, zeg maar. Ja, en, en, uh, en dat levert uh, vooral ook heel grappig commentaren op uh, in de, vanuit die andere rokken. Ja, en gaat die wens van Barbie nog in vervulling dat er dat er ook eens een keer een, een, een gay uh, figuur meegaat? Ze wilde een handpas en die heeft ze gekregen. Ja, ah, oké. Okay, okay. en, en is het daar, deze, deze uh, derde serie is het dan ook klaar, denk je, of niet? Ik heb geen idee, weet je, kijk, het, el elke keer, dat me, dat, ik dacht het al bij het, oh, Tirol, dacht je al van nou, weet je, nu zullen mensen het wel gezien hebben. Maar uh, de kijkcijfers bleven gewoon nog steeds rondom de miljoen hangen. En, uh, en ik, ik verwacht eigenlijk, met x zo met een nieuwe lichting mensen, en uh, ze hebben ook weer eens nieuws verzonnen dat er uh, in de zelf, en dat wist de Kast zelf ook niet, uh, hebben ze buren uh, naast ze neergezet, het zijn wat oudere haagenezen, zeg maar, die, uh, die, die het al, al hebben gezien en uh, meegemaakt, maar die eigenlijk, uh, uh, eigenlijk net zo gek zijn, dus ik. Wat dat oplevert, dat weet ik zelf ook nog niet. Dus ja, ze verzinnen elke keer weer iets nieuws ja. om het toch weer leuk en interessant te houden. Goed, nou vanavond om half negen op RTL 5. Ik scherf zo dus, Dennis Wening, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Vanmiddag organiseert de Machiavelli-stichting een discussie tussen hoofdredacteuren van de NOS, Volkshand en NRC. En het gaat over oude journalistiek en nieuwe manieren in de media. Oudkamerlid kamerlid Meili Vos leidt de discussie. En het belangrijkste onderwerp op de agenda... de afluisterpraktijken in Engeland. Ja, nou vooral dus de, de News of the World Affair. Hè. Dus dat heeft afgelopen zomer uh, ook in Nederland zeg maar, de gemoederen nogal beroerd. Nou, de grote vraag is, uh, gebeurt dat in Nederland ook? Gaat dat gebeuren? Hoe kwalijk is dat? En, en is het eigenlijk misschien wat te begrijpen omdat uh, als je dat niet doet, als je geen lekker nieuws maakt... het gewoon niet wordt verkocht en je klant gewoon te ronden gaat. En dat is wellicht ook niet goed voor het medialandschap. Opvallend is dat nieuwe media, zoals bijvoorbeeld Geen stijl en Pound... niet bij de discussie zijn. Uh, Dominique Wees, van Pound hebben we natuurlijk over gedacht. Uh, maar ik weet niet, ik ga zelf niet over de organisatie hoor. Ik weet niet of het gelukt is om hem te bereiken. Uh, Sue Paradise van de Telegraaf is uitgenodigd, maar die heeft niet gereageerd. Maar we hebben nu een, een, een mix van uh, weekblad, dagblad en uh, journaal. Ja, je kunt, uh, het zou heel leuk geweest zijn als iemand van gisteren was geweest. Maar uh, ja, geen idee waarom die niet kwam. Het is hommelers op Hives. De profielesite wordt volgens een grote groep Hive's te commercieel... en daardoor een stuk gebruiksonvriendelijker. Al bijna 5000 verontruste gebruikers hebben zich aangemeld bij Hives United. En Wim, Wim van het Verlaat is een van de beheerders van die club. Uh, Wim, goedemiddag. Um, goedemiddag. Waar merk je aan dat er iets is veranderd? Um, eigenlijk sinds uh, de overname door de uh, uh, uh, Telegraafgroep uh, merken we dat er uh, eigenlijk niet meer geluisterd wordt uh, naar, uh, naar de heifers. Problemen die zich voordoen, eh, krijg je standaard antwoorden op. En eh, er wordt naar gestreefd, eh, blijkbaar, om eh, met steeds minder eh, servers eh, toch zoveel mogelijk op ijs te krijgen. Ja, maar waar, waar merk je dat dan in de dagelijkse praktijk aan? Uh, nou, zoals je misschien weet uh, is het zo dat uh, Hijfs is begonnen met krabben. Dat was uh, eigenlijk de uitdrukking die uh, Raymond Spanje toen bedacht heeft. En er zijn veel mensen die uh, zeg maar, teksten en plaatjes via Hijfs naar vrienden en dergelijke sturen. Uh, uh, sinds uh, mei van dit jaar... Uh, is in de ene keer de ruimte die er beschikbaar is voor die plaatjes uh, ontzettend uh, ingekort, uh, kleiner geworden. En uh, dat betekent dat uh, veel uh, mensen die zeg maar, die plaatjes maken voor de gebruikers van Hivs, in de ene keer uh, niet meer uh, dat beeld over kunnen brengen wat ze eigenlijk bedoeld hebben. Ja, ja ik snap het. Zij, en jij zegt eigenlijk dat, dat dat is veranderd sinds de Telegraaf daar het voor te zeggen heeft. Uh, maar die gaan toch niet expres gebruiksvriendelijker worden, lijkt me? Dat zou je eigenlijk niet verwachten, maar kijk, het is uh, een uh, het is natuurlijk een medium wat op zich uh, uh, naast geld oplevert, ook geld kost. En of het de minder ruimte dat je beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld die plaatjes die toch wat ruimte vragen uh, in, uh, uh, op, een, uh, op een server, uh, dat als je daarop inkooit, uh, dat je minder kosten maakt. Ja, um, je zegt van, uh, en we hebben geregeld contact gezocht, maar daar krijgen we ook niet echt antwoord op. Nou, ik zou zeggen, stap lekker over naar Facebook. Ja, dat zou op zich een idee kunnen zijn. Dat is ook iets wat veel mensen inmiddels gedaan hebben. Dat kan je ook wel zien aan zeg maar de toename van de gebruikers in Nederland van Facebook. Maar hij heeft iets unieks. In die zin dat het met name voor de Nederlandse gebruikers veel meer mogelijkheden heeft als Facebook. En daardoor ook een hele belangrijke sociale functie is gaan vervullen. Voor grote groepen in onze samenleving. Jij zegt Sorry. wij zijn trouwe hivers, en ze moeten gewoon ook naar ons luisteren als we met dit soort bezwaren komen. En, en gewoon uh, contact met ons opnemen. Nou, hetgene wat wij niet willen beweren is dat wij uh, van alles, alles afweten. En dat we het ook altijd bij het eind hebben. Maar we hebben toch zoveel mogelijk geprobeerd aan te geven waar de problemen liggen. en die in uh, gezamenlijk overleg uh, op te lossen. En uh, daar uh, wordt in tegenstelling tot in het verleden niet meer uh, naar geluisterd. Nee. Duidelijk. In het verleden riep uh, Raymond Spanje dan een aantal mensen bij zich op kantoor. Hij liet uh, de uh, problemen uh, uh, over de tafel gaan ja. en uh, probeerde daar iets aan te doen. Ja, goed. Nou, Raymond uh, Spanje, voor de goede orde, is de oude eigenaar van huis, maar die heeft de boel verkocht aan de Telegraaf Media Groep. dus die hebben het nu voor het zeggen, dus daar moet je nu aan kloppen. Uh, we hebben er wat aandacht aan besteed. Dank daarvoor, voordat we aan de telefoon komen. Wim van het Verlaat dus van Hive United, een van de beheerders van die club was die. <tied> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag woedde er een korte hevige brand op de pier van Scheveningen. De pier werd al eerder verwoest door een brand. Dat was in 1943 tijdens de Duitse bezetting. Na de brand slopen de Duitsers de pier door de palen af te zagen. Ze waren bang dat de pier een gemakkelijke landingsbaan voor een Engelse invasie zou zijn. In 1959 werd begonnen met de herbouw van de pier en in 1961 verrichtte prins Bernhard de officiële opening. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Luistert u naar een fragment uit het Polygoonsjournaal, 1960, met de markante stem van Philip Bloemendaal. Het weer is deze zomer nog niet al te best geweest. Na het strandleven in de badplaatsen is dat wel te merken. De werkzaamheden aan de pier van Scheveningen moesten wegens de slechte weersomstandigheden zelfs enige tijd worden stilgelegd. Wat reeds van het bouwwerk op zijn 182 betonnen palen rust ligt verlaten in de straffe zeewind. In september van het vorige jaar is men begonnen met de bouw van de pier die 381 meter lang wordt en die aan het eind drie schiereilandjes krijgt waarvan één met een uitzicht Terugkijkend over de pier naar de kust valt de lengte ervan nog sterker op. Er is nog veel fantasie nodig om bij dit weer in dit betonnen bouwsel het toekomstige Wandelhoofd te zien, vol met flanerende mensen. Ondanks de tegenslagen bij het bouwen echter, waarvan de ergste waren de novemberstormen van juni jongstleden, mogen we verwachten dat Scheveningen het volgend voorjaar, evenals voor de oorlog, weer een pier zal hebben. Ja. Novemberstormen in juni. Nou, dat verhaal dat vroeger dus de zomers altijd beter waren... is hierbij ook ontkracht. Lunch met Jurgen van den Berg. Het is vandaag duurzame dinsdag. De dag waarop de bevolking het kabinet tips geeft voor een beter milieu. En dat is een prima dag voor de première van Silent Snow. Een documentaire die een jonge Groenlandse vrouw volgt... in haar tocht over drie continenten. Het is een film over niet-afbreekbare pesticiden... smeltende gletsjers en chemische fabrieken. We are polluted by chemicals like DDT, forbidden since the Stockholm Convention many years ago, but is still being used in many countries, poisoning our land and our seas. I'm telling a sad story. But the good thing is that in so many countries, people are fighting the poisoning of their environment and finally the poisoning of the whole world. Jan van den Berg, goedemiddag. Hallo, Jan van den Berg hier. Ja, ja regisseur van Silent Snow. Je uh, gaat in première in Tuscinski. Uh, dat wordt uh, volgens velen wel de mooiste filmzaal van Nederland uh, gevonden. Ja, prachtig. Um, Ik ben een zondag geweest, hebben we hebben de film gedraaid... en het ziet er fantastisch uit. Ja, dat schept verplichtingen natuurlijk. Ja. Ja, hoe, hoe zou je zelf de film omschrijven? Uh, het is... Naar de oorzaak van die pesticiden. Een onderwerp waar ik me persoonlijk nogal kwaad over gemaakt heb. Toen ik uh, een aantal jaar geleden. die eerste berichten las dat juist de Noordpool. de mooiste plek op de wereld. Uh, het meest vergiftigd is door die. Door die onafbreekbare dingen. En. Uh, er kwam steeds meer. Uh, uh, informatie over. En ik ben er naartoe gegaan. om wat eens uit te zoeken. Ik heb meteen een klein filmpje gedraaid daar. wat al over de hele wereld gedraaid heeft. En. Uh, dat. Uh, uh, zullen kijken. Ja, ja maar dat, dat kleine filmpje, dat is eigenlijk een soort trailer geweest, want daar is deze langere film uit voortgevloeid, min of meer. Ja, ik heb dat gemaakt om, om geld te verzamelen voor de film, want dat was heel lastig. Geld vinden voor een documentaire, en dan moet je steeds meer internationaal doen. En uh, ik ben dus uh, gaan pitchen op filmfestivals, en dan moet je wat beelden laten zien ook, dan moet je eigenlijk die halve film nog gedraaid hebben. En... Uh, nou ja, die paar minuten die ik dan nodig had voor die festival... dat was zo'n mooi materiaal. Ik maakte meteen een kort filmpje daarvan. En het is niet alleen die film. Het is eigenlijk een heel multimediaal project. Ja, ja want de film... Uh, uh, ja, in de film kun je... De, de inspirerende van de film is dat je natuurlijk op prachtige plekken komt. de Noordpool, het Oerwoud in Zuid-Amerika. En, en andere plekken waar ik... Uh, ja, dat was een groot plezier om die film te maken. Maar uh, de echte actie, uh, de, het aanklagen van bedrijven... Het maken van lijsten welke je, welke bananen je kan kopen... Uh, dat kan allemaal niet in zo'n film. Dat wordt ook saai, dat wordt uh, educatief. Dus we hebben daarnaast een site, een site, een actiesite. Die komt in allerlei talen. Het is nu al Nederlands en Engels. Silentsnow.org en daar komen dus uh, ja, tips en, en belevenissen van mensen die zich druk maken om die beter, een betere wereld te maken uh, in verschillende landen. Dus dat kan inspirerend zijn voor allerlei mensen weer. Ja. Nu, u zegt al van hij heeft uh, over, uh, over de hele wereld eigenlijk al gedraaid, in ieder geval die korte versie. En, en dan zult u ook heel vaak hebben gehoord van, oh, daar heb je de tweede Al Gore. Uh, ja, nou ik vind deze film wel wat beter. Ik vond Al Gore vond ik een beetje een saaie lezing. En, uh, in Europa maken we toch mooiere films. En uh, ik vond ook die oplossing van Al Gore aan het eind. Ja, dan heb je zo'n zo curve die even omhoog gebogen wordt als we dit en dat doen. Uh, een beetje ongeloofwaardig zelfs. Uh, en wij hebben dus echt gekozen voor alleen maar hele bijzondere mensen in die film. waar, waar je kunt... Uh, spiegelen en waar je door ja. geïnspireerd kan worden. Uh, uh, ik, ik, ik, la, ik laat maar even dat oordeel aan u dan... ...of, of deze film al beter is, want ik heb deze nog niet gezien. Ik weet wel dat door die film van El Gore... ...een enorme discussie wereldwijd op gang kwam... ...en het lijkt een beetje dat dat geluwd is. Hebt u die indruk ook? Nou, hij komt binnenkort met gegevens over... Uh, ...waar die, die zaken weer gaat pareren. Het is natuurlijk... Ja, ja, ik wil het, niet zozeer discussie over de film, maar in, in, in het algemeen over duurzaamheid. Ik bedoel, het gaat nu tegenwoordig over de eurocrisis en over de, over de harde pegels, zeg maar. En dat milieu, dat, ja, daar hoor je niet zo heel veel meer over ineens. Ja, dat gaat een beetje in golven. Want nu, we zijn in Amerika bezig om ik denk, op de shortlist voor de Oscar te krijgen, die Silent Snow film van mij. Maar uh, dan is het weer van ja, het eind van het jaar, dan is het juist de politiek weer. Want dan gaan we weer verkiezingen krijgen en dan zal er wel niet zo in zijn... En uh, ja, je moet er gewoon dorst tegenin gaan en zorgen dat hij uh, met veel aandacht en veel zorg uh, overal vertoond wordt. Ja. Ja. Nou, om te beginnen vanavond dus, want dan is de première in Tuschinski. Ik wens u een mooie première. Oké, okay, dankjewel. En ja. dank voor het gesprek. Jan van den Berg, de regisseur okay. dus van Silent Snow was dat. Zometeen in het mediaforum praten we met André Zwartbol en met Max van Wezel. Maar eerst is hier Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal.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 De Servische oud-legerchef Pericic moet 27 jaar de cel in. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag acht hem schuldig aan moord, vervolging en aanvallen op burgers in Bosnië en Kroatië in de jaren 90. De 67-jarige Pericic wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de moord op 8000 moslimjongens en mannen in Srebrenica.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 Het Mediaforum. Vandaag met André Zwartbol, journalist bij het Nederlands Dagblad... en Max van Weesel, presentator hier op Radio 1... en ook politiek commentator bij Vrij Nederland. Welkom allebei. Um, we beginnen even over het nieuwe tv-seizoen. Um, en dan gisteravond met name uh, die documentaire 9-11. Uh, tenminste, 9-11 komt komend weekend natuurlijk vooral aan bod. Hoewel, er is al heel veel over te doen. Maar gisteravond stond de VARA samen met de VPRO... Een, uh, het eerste deel van een drieluik uit over... Naar je leven. De dag die de wereld veranderde. Uh, de makers Sinan Kan en Mustafa Ubi gingen op zoek naar de motieven van de daders van de aanslagen. Dat heet ook uh, heel toepasselijk de aanvliegroute. Wat vond je ervan, Max? Het was een beetje een. Uh, Het was een dubbelportret. Uh, waar, uh, Mustafa Ubi was op zoek naar de wortels van Al-Qaeda en de vliegtuigkapers in Egypte. Ja. En Sinan Khan was in Duitsland en Turkije op zoek naar de. Ex-vriendin van een van de vliegtuigkapers die uit hetzelfde Turkse stadje komt als Sinans eigen familie. En dat gaf wel iets heel persoonlijks, maar doordat het twee mannen waren die op een andere plek in de wereld uh, weer op zoek waren naar iets anders, vond ik het ook een hele verwarrende... Oh, dat ging steeds in elkaar over. Hè? Je zag een stukje Egypte weer met uh, En met Dan ging het weer naar Duitsland, de handeling. Ja, dus je, zat je kwam ergens wel een beetje wie, bij wie, elkaar. Wie, wie, ja, maar je zat, ik zat me wel steeds af te vragen... waar ben ik nou en wie en... Uh... Uh, de, dus misschien hadden ze toch twee verschillende documentaires van moeten maken. Ja. Die makers die kwamen prominent in beeld. Het, het werd ook een beetje aan hun eigen verhaal opgehangen. Uh, ja. het, is, het, is, het lijkt een nieuwe trend te worden. Hè? Ja, nou ja, ja je, je ziet hem ook wel vaker. Maar het, is, uh, het neemt mij ook wel mee, moet ik zeggen. Ik, ik vind het ook wel prettig om je gewoon door de, door de maker van het programma mee te laten nemen in het verhaal. Dat hij, uh, kijk, het is natuurlijk ook heel praktisch een vorm om uh, je kijk, je kan tekst onder beeld gebruiken, je kan het ook gewoon zelf in beeld uh, vertellen. Um, maar dan vind ik het wel mooi als je iets meer de verhalenverteller wordt. Kijk, een verhaalverteller, dat onthoudt veel makkelijker. Dat kijkt ook prettiger. Je, um, uh, maar nu is er toch meer informatie doorgeven En ik vind het leuk als je er dan toch in beeld bent... Uh, om het dan toch meer iets van jezelf te maken. Hmm. Voor zover je die betrokkenheid dan hebt. Maar goed, daar kun je, je je verhaal, ik zou bijna zeggen, ook een beetje aan aanpassen. Ja, er zit bijvoorbeeld een scène in. Moestava uh, staat bij dat, bij dat plein. Hè, waar, waar, ja. die, waar die oppositie. Uh, uh, nou ja, waar, de, waar de, hele, de, de hele proces begon. In feite. En dan, ja, dan staat hij daar over dat plein te kijken en te staren. Dat, is, dat staat hmm. al een tijdje in beeld. Nou, ik begreep de, van de programmamakers zelf dat eigenlijk de bedoeling was van. Het zijn zelf twee uh, uh, nou ja, jongens van moslimafkomst. Uh -huh. En dat ze eigenlijk de vraag hadden beantwoorden, is het toeval dat ik, ik een heel goed functionerend... brave programmamaker in Nederland ben geworden. Ja. Terwijl iemand die eigenlijk als twee druppels water op me lijkt... en dezelfde achtergrond heeft, terrorist is geworden. En dat kwam er niet, nee, niet nee. helemaal uit. Kijk, Met name de VPRO-TV uh, legt inmiddels heel veel eer in... met uh, Geert Mak, wandelt door Europa. Adriaan van Dis gaat nu dit uh, seizoen naar Indonesië. Yerdebrand uh, Corsi is in Rusland. Maar dat, dat zijn misschien dan betere verhalenvertellers of zo. Of misschien heb je een uh, erg gerespecteerde wat oudere uh, boekenschrijver... als Geert Mak ervoor <laughs> nodig om ja. een statuur ja. te geven. dat had dit net te weinig. Ja. Kijk... Want, want even nog naar die Sinan Kam. Je hebt dat uitgelegd. Hij is op zoek naar die vriendin, die Aysel heet zij. Hè? Aysel. Uh, ja, Turkse vriendin is van een van de terroristen. En uh, dan loopt hij ineens de vader van deze ISO tegen het lijf. En die vertelt hem uh, waar, waar hij haar kan vinden. Even luisteren. En dan, zonder het te beseffen, geeft hij mij een paar aanwijzingen... waaruit ik nauwkeurig kan opmaken waar IJssel woont en wat ze doet. En ik weet dat ik de eerste journalist ben die zo dichtbij is gekomen. Ik hoef haar alleen maar op te wachten bij het adres waar ze werkt. Maar ik aarzel. Moet ik na tien jaar haar leven ruïneren? Haar enige misdaad is dat ze zielsveel hield van een man... die ze niet kon weerhouden om iets gruwelijks te doen... Liefde overwint niet alles. Ja, het is een beetje Martin van Kerk die al blij was dat hij de finale van Roland de had gehaald en toen vervolgens vergat te winnen. Ja. Uh, ik vind het merkwaardig dat hij zegt: moet ik haar, uh, uh, haar leven ruïneren? Ik denk, nou ja, volgens mij ben je behoorlijk integer op zoek naar een, een verhaal. Ik bedoel dat het geen fijn verhaal is voor haar, dat snap ik wel. Ik weet, misschien dacht hij van, nou, met de camera bij haar werk gaan staan is ook zo wat. Maar hij had daar naartoe kunnen gaan, bij wijze van spreken, zonder camera. En stel dat ze nou echt niet gefilmd had willen worden, dan had hij aan het eind, had heel mooi in een persoonlijk verhaal uh, gepast, haar verhaal verteld. Maar niet. Ervan. Dus ik vond dat een beetje... Als je dan net daarvoor die opmerking hoort van... nou, hè, euh, ik ben, ik ben de, de eerste journalist die uh -huh. zo dichtbij is gekomen... en ik denk, nou, pom, pom, pom. Antiklimax, Max. Ja, Anticli ja ik Anticlimax. heb zin aan het zelf... <laughs> <laughs> anticlimax. Uh, Silant zelf uh, kunnen vragen. Uh, ja, hij is inderdaad wat André zei. Ik had geen zin om als een soort uh, SBS-hart in Nederland met draaiende camera's op die IJssel af te lopen. Maar het, het eindigt nu, vind ik, met een anticlimax. Hij schrijft daar een brief en uh, we zullen nooit weten of, of, of hij daar antwoord op heeft gekregen of niet. Nee, eigenlijk jammer dus, want uh, daar zit je toch, naar dat hoogtepunt zit je toe toch te werken als, als kijker ook. Ja, uh, volgens mij had hij meer door moeten douwen. Wel met respect, maar, maar wel moeten proberen haar te spreken te krijgen. Of het een iets minder prominente rol geven in het verhaal uiteindelijk, als je weet dat het toch zo afloopt als maken. Want kijk, in het begin wordt, er natuurlijk, wordt dat genoemd en het is toch een soort cliffhanger. En dan, uh, ja, dan is het wel jammer als het zo afloopt. Ja. Ik, ik zei het al, het is ook een soort trend, hoewel het, is ook, het is van alle, alle tij tijden eigenlijk. Louis Theroux doet het al, al jarenlang. Zo Kan je dat in de krant eigenlijk ook op deze manier een verhaal aan jezelf ook ophangen? Het, het kan wel, maar het, het gebeurt daar wel minder. Ik bedoel, dat, dat etaleren van personen, wat het natuurlijk ook voor een deel gewoon is. Uh, dat, dat, bedoel, dat zie je veel meer in columns terug. Maar dus, dit is echt wel een televisieformat. Voor zoveel, ik heb er al eens even over naast te denken, denk, Ja, echt. Ik bedoel, je hebt wel reisverhalen, uh, zo af en toe wel een reportage... waarbij de, de, de, de, de verslaggever een deel, een deel ook is van het verhaal. Dat, dus het gebeurt ook wel, maar bij televisie is het gewoon wat prominenter. En uh, uh, bij, bij televisie zie je ook veel meer dat de maak, de ma degene die in beeld loopt, is ook, uh, uh, ook meer ja, de, de bron, wordt ook meer onderdeel van het verhaal dat hij dat brengt. Dat, dat, dat, uh, zit ook, daar wordt wel wat van je gevraagd, vind ik. Je, je kunt je snel uh, overschreeuwen, jezelf te belangrijk maken. Wordt het soms ook overdreven, zie je daar voorbeelden van? Nou ah ja, dat overdreven zit er bij mij dan vooral in... Als, als, als echt om de havenklap iemand in beeld verschijnt... Waar, waarbij je denkt van, joh, ja, jij wil gewoon even, even gezien worden. Ik vind, het, ik vind het het mooiste, ik zei er net al iets over van... als je je eigen situatie... en Mustafa had dat, had dat gewoon mooi kunnen doen... gewoon met zijn afkomstig uit de Arabische wereld... O, o, o, om dat een plek te geven. Hmm. Dat, dat, vind ik, dat vind ik mooi. Ja. Uh, Max, iets heel anders. Het parlementaire jaar begint ook weer. Uh, vandaag is de Tweede Kamerreces voorbij... Um... Marico Peters heeft zich voor het eerst uh, sprekend uh, op laten ja, voeren. Ja, zij kan Kamerlid blijven, vindt ze. Ja. Ja. <lacht> ja. Wat vind jij ervan? <lacht> of, of zijn Kamerlid is? Ja, kan ja, blijven. nee, maar ik bedoel. Ja, tuurlijk is het naïef blijven. om te denken dat dat nu wel overgewaaid is? Ja, dat, dat is naïef. Ik, ja. ik denk dat iedere keer als GroenLinks uh, weer iets moralistisch zegt over een andere partij, en dat gebeurt nog eens. Uh, iedereen gaat grinniken en uh, naar haar, haar staren en naar haar wijzen. Het, het zal iedere keer als een boemerang terugkomen. Veuge dus op het, niet de, over. Nee, VWG het nieuwe parlementaire jaar. Ja, maar doe, doe ik elke keer weer. Ik bedoel, dat, dat, ja, dat vind ik, ik vind het gewoon elke keer weer leuk. Maar goed, dat uh, beetje ook een persoonlijke voorkeur. Maar het, het, uh, ja, ik bedoel, er gebeurt zo ontzettend veel. Ik was van de hoofdredacteur van, van Trouw van het weekend dat hij zei van nou, kom maar tijd jongens, dat was er niet deze zomer. En nee. dat is, dat, het is al een paar keer niet meer. Het lijkt ook of er helemaal geen reces was, want nee. het was voortdurend uh, nee, gedoe dus inderdaad. Er, er is zoveel aan de hand. En er is, bedoel, met een minderheidskabinet, voor elk onderwerp moet uh, weer, weer gevochten en gestreden worden. En, uh, en, en uh, dat, dat maakt het toch steeds weer anders. Hey, Buitengewoon boeiend. Uh, Max, NRC Next publiceerde vandaag een onderzoek waaruit blijkt... dat de Telegraaf de belangrijkste bron van Kamervragen is. Uh, laten Kamerleden hun oren te veel hangen naar die krant? Nou... Het verbaast, het verbaast me niks. Je hebt in de loop van de jaren gezien... dat er steeds meer journalisten naar Den Haag komen... maar dat er ook een steeds groter verschil is ontstaan... tussen een paar media die echt de top drie zijn... die uh, voor ministers van belang zijn... die voor de voorlichters van ministeries van belang zijn... die voor Kamerleden van belang zijn... en dat de rest naar de achterhoede is verdwenen. En die drie zijn heel duidelijk het NOS-journaal, het RTL Nieuws en de Telegraaf. En uh, ja, die krijgen gewoon meer tips. Maar die zelfs heeft... Volkswant en NRC niet? Nee, volgens mij niet. De Telegraaf heeft echt een enorme voorsprong. Uh, zeker onder dit kabinet. Omdat, uh, nou ja, uh, bewindslieden als Ivo opstelt... en Fred Teven laten graag een uh, leuk nieuwtje over... Uh, over, uh, we hebben een prachtige het, nieuwe. Het tegen het geboefte. Tegen, tegen ja. het geboefte uh, genomen. Graag naar de Telegraaflekken. Ja, als een ministerie iets naar een krant laat lekken, zal, zullen er ook weer kamervragen over, over, die, over die publicatie in die krant uh, ja. gesteld worden. Ander is het wel eens frustrerend. Jij werkt dan voor het Nederlands dagblad in, in verhouding dan een wat ja, kleinere ja. krant natuurlijk, met een hele trouwe achterban. en zo, zeg maar dat je, dat je dan in zo'n rijtje niet genoemd wordt. Nou ah ja, dat, dat, dat is gewoon de realiteit. Kijk, je, het is een kwestie van aantallen. Zo werkt dat onder politici ook. Ik bedoel, zij, zij kiezen, dat wordt, wordt heel bazaal gekozen, uh, grote aantallen. Maar ook, uh, je zei het van, er komen steeds meer journalisten naar Den Haag. Maar, en, en steeds meer politici kiezen voor andere podia dan waar die journalisten voor staan. Dus uh, ik bedoel, pas uh, uh, was het een belangrijk debat en Mark Rutte, die zat op een libellendag of hij zit op een... Weet je, dus je ziet, uh, ze kiezen heel nadrukkelijk voor, voor een podium. Uh, en, maar niet dat van die, van, van, die, van die beide handen journalisten, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat is ook wel een ontwikkeling die... Uh, uh, Liever bij RTL Boulevard dan uh, bij Den Haag vandaag? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En ik, en ik vind dat Den Haag vandaag en, en anderen wat meer kritische media zich daardoor niet moeten laten ontmoedigen. Uh, dat is natuurlijk een beetje een missionaire gedachte die ik daarbij heb. Ik vind gewoon dat je die luizende pels moet blijven zijn... ondanks de keuzes die, die gemaakt worden voor, voor anderen uh, wat... wat ja. uh... Maar Den Haag wordt ook overspoeld met jakhalzen uh, uh, Rutgers. Uh, dus los van de normale parlementaire journalisten. Ja, je hebt uh, de, het wonderlijke tafereel op uh, dinsdagmiddag. Dus uh, zo, zo begint het weer voor het eerst dit seizoen. Bij de zogeheten... Ja, er zijn verschillende namen bij. Sommigen noemen het de Patatbalie, anderen noemen het de Tippelzon of de Afwerkplek. Dat is een uh, ja, plek in de Tweede Kamer waar uh, politici dan uh, journalisten hopen te ontmoeten. En waar uh, Pound en Geen stijlen en zo hoogst vragen aan journalisten stelt... als uh, uh, heeft u dat gelezen over die man die seks met een stopcontact had... en waar, waar die Tweede Kamerleden dan serieus over uh, op, op moeten ingaan. Ja. Um, goed, gisteren de wereldrijd door Jan-Kees de Jager zat daar. Belangrijke man de afgelopen maanden. En zal hij de komende tijd ook nog wel blijven. Uh, hij werd geconfronteerd met Jan Mulder. dus een vaste sidekick op maandagavond. Wat, wat vond je ervan? Nou ja, ik word daar niet vrolijk van. Ik bedoel, het kunstje van Jan Mulder, dat kennen we wel. Soms is het passie en soms is het gewoon pure onbeschoftheid... en niet gehinderd door al te veel kennis, zoals gisteravond. En dan denk ik van... Nou ik weet niet, gewoon die omgangsvorm staat me gewoon niet aan. Ik wil constant dat opgewonden standje... Volgens mij worden we daar, want dat soort mannen... hebben toch nog wel een beetje een voorbeeldfunctie in het land, denk ik. Dat werkt niet goed. Maar ik vind het belangrijk nog gewoon dat enorme gehaald en dan gewoon... Maar, maar wat roepen, uh, dat, dat, dat, is, dat is... Bah. Ja, de jager bleef uh, vrij, vrij rustig. Um, uh, Moeten we meelijden met hem, vind jij, Max? Nee, helemaal niet. Maar ik vraag me altijd af waarom ministers daaraan meedoen. Dat begon al onder uh, Frits Barend en uh, Henk van Dorp. Dat uh, niemand wilde... Ja, iedereen wilde daar echt uh, voor clown zitten. En dat gaat nu eigenlijk door bij, met Pauw en Witte. Maar toch niet, toch niet alleen maar voor clown? Ik bedoel... nou, je weet natuurlijk dat als je in een bepaalde setting wordt neergezet... met Jan Mulder, dan weet je dat Jan Mulder je voor incompetent... en dom en uh, louche gaat uitmaken. En, en daar kies je kennelijk voor. Daar kiezen ook de voorlichters van die minister kennelijk voor. Van, nou ja, in het verlengde van waar we het net over hebben... Uh, men gaat liever bij Matthijs van Nieuwkerk en Jan Mulder zitten... dan dat men een lang, ingewikkeld interview met het Financiële Dagblad of het Nederlands Dagblad moet hebben. Ja, ja en dat is eigenlijk dus goed. geen medelijden. Nee, maar dat is, dat is niet Eigen goed. schuld. Ja. ja, maar dat is niet goed. Nou... Blijkbaar wegen de, de, de voordelen toch op tegen de nadelen. En wat precies dan die voordelen zijn, weet ik ook niet. Misschien is het een poging om... Het is natuurlijk sinds Fortuin een enorme neiging. We moeten de mensen van de straat niet vergeten. Nou, die zullen wel naar de, naar de wat lichtvoetiger programma's kijken. En die bereiken we dan op die manier. Uh, die, waarschijnlijk de gedachte. Ja. Politici dat gewoon niks liever dan bekende Nederlanders zijn. En als dat ze niet lukt, in elk geval aan één tafel met een bekende <laughs> Nederlander zitten. En nou ja, ja dat krijg je ervan. Ja, um, Goed, nou, we, we, we blijven dat volgen allemaal, zoals altijd, in dit uh, mediaforum Dank dat jullie er waren. André Zwartbol, Nederlands Dagblad, Max van Wezel, Radio 1 en uh, Vrij Nederland. Um, zometeen Hans Korten, die doet mee in de Nationale Nieuwsgust. Komt uit Dronten. En dit is muziek van de singer-songwriter Lior. Die kennen hem nog misschien van This All Love. Dat liedje wat door het hele publiek werd meegezongen. Dit is nieuw werk van hem, Autumn Flow. Oh, like back again so soon.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 dus zo heet deze singer songwriter we gaan door met de nationale nieuwsquiz Hans Korten is vandaag de kandidaat is 58 jaar en komt uit Dronten welkom Dank U geeft les op de Agrarische Hogeschool? In Tronten, ja. ja. Uh, dus dat zijn allemaal boeren voor de toekomst? Nou, wij zijn gelukkig wat uitgebreider, want het was, uh, betreft natuurlijk de hele agribusiness en ook uh, de hele natuurlijke leefomgeving. Dus dat is iets meer dan boeren, maar we leiden inderdaad ook nog uh, ondernemers op dus, in de dus, hele agribusiness. er zijn agribusiness. nog steeds mensen die daar wel brood in zien voor de toekomst? Er is nog altijd een groep, ja. ja. Want, uh, de agrarische sector is toch nog een van de grootste uh, exporterende sectors uh, voor de Nederlandse economie. Ja, ja. ondanks dus dat, uh, dat het ook heel veel tegenwind is natuurlijk. Uiteraard, op dit ja. moment zit er een daad zwaar weer. Ja, u blijft vrolijk naar uw werk gaan. Ja, maar ik heb ook heel leuk werk, dus dat scheelt. Ja, ja. nou, ik dus ook het nieuws een beetje volgen. Ik weet niet of er agrarische onderwerp in zitten, we gaan het wel zien. Eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen, want u moet uitkomen in ieder geval boven de 48 punten. Dat is de hoogste score tot nu toe. De nationale nieuwsquiz: Look at him and think of him as a young man. Klaas Karel Faber... Murdering innocent men, women and children. Nederland vraagt dat de straf wordt uitgezeten in het land waar een persoon verblijft. Regels en wetten, die belemmeren dat Faber nu wordt uitgeleverd. Vraag 1. De directeur van het Simon Wiesenthal Centrum is momenteel in Nederland... om aandacht te vragen voor de zaak van oud assessor Klaas Karel Faber. Hij wil dat Nederland meer druk zet op welk land... in de hoop dat Faber alsnog uitgeleverd wordt en zijn straf zal uitzitten. Duitsland. En dat is goed. Faber werd in Nederland veroordeeld tot levenslang... vanwege betrokkenheid bij 22 tijdens de Tweede Wereldoorlog gepleegde moorden. In 1952 ontsnapte Faber uit de koepelgevangenis in Breda... en vluchtte hij naar Duitsland. Vraag 2. Welke politieke partij gaat premier Rutte vandaag... tijdens het vraaguurtje oproepen te zich persoonlijk te bemoeien met de zaak? Door contact op te nemen met de bondskanselier Angela Merkel. SP. En dat is goed, de 89-jarige Klaas-Karel Faber is sinds kort de meest gezochte oorlogsmisdadiger van het Simon Wiesenthal Centrum. Eerder stond de Hongaar Sandor Kepiro op deze plaats, maar die overleed afgelopen zaterdag. Vraag 3. De kans bestaat dat Faber in Duitsland vervolgd en ook veroordeeld wordt voor de misdaden die hij tijdens de oorlog begaan heeft. Dat is ruim een jaar geleden ook gebeurd bij een andere oorlogsmisdadiger. Duitsland wilde hem ook niet uitleveren, maar hij werd in eigen land veroordeeld tot levenslang... vanwege de moord op drie Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat is de naam van deze man? Nou, ik zou het niet meer weten. Iets van Djukovic of zo. Nou. Nee, dat is niet goed. Het is Heinrich Boeren. Oh ja. Net als Faber maakten deze boeren na de oorlog gebruik van het zogeheten Führer Erlass. Dat was een wet die tijdens de oorlog door Hitler werd ingevoerd. En ervoor zorgde dat buitenlanders die dienst hadden gedaan in het Duitse leger. recht kregen op Duitse staatsburgerschap. Vraag 4, dat is de geluidsvraag. Een geluidsfragment, dus wie is hier aan het woord? Dat is later gebleken door een melding uh, uit Iran, naar nu duidelijk is: Donner. Piet Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken... Hij heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer... over de problemen met de certificaten van het bedrijf DigiNotar. Uh, vraag 5. Minister Donner wil voorkomen dat alle certificaten van dat bedrijf... abrupt als onveilig worden beschouwd... omdat dat kan leiden tot communicatieproblemen tussen computersystemen. De overheid heeft daarom welk bedrijf gevraagd... het automatisch blokkeren van certificaten van DigiNotar uit te stellen? Microsoft. En Microsoft heeft met dat verzoek ingestemd. Dat antwoord is goed. Laatste vraag dan nu. Maximaal nog vier punten te verdienen. U gaat hartstikke goed. Maar deze kunnen er ook nog bij. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat dan. Um, als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Want dan zetten we de teller met de punten ook stil. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Op het moment voelt het alsof ik aan het kruis word gespijkerd. Drie. Het is maar de vraag of mijn Phoenix er ooit komt... Twee, ik kan de salarissen van augustus niet betalen. Uh, ja, stop. Uh, Muller van Saab. Ik kijk even naar de... Uh, uh, uh, want, ja, het is wel in één uh, adem gezegd, hè? Het is goed gerekend, begrijp ik. Want het ging inderdaad om het onderwerp. U noemt de naam van Victor Muller, maar uh, ja. u zei er gelijk bij van Saab. Saap is inderdaad wat we zochten. Um, uh, ja, die eerste aanwijzing heeft wel met hem te maken. He. Saap-topman Victor Muller, ook eigenaar van het Nederlandse Spijker. Vandaar dus uh, die uh, verwijzing naar het kruis en gespijkerd. En uh, de, de Saap Phoenix, dat uh, was op de autoshow van Genève uh, het nieuwe model van Saap. Maar ja, als de tent daar gaat, dan blijft het bij een concept voorlopig. U scoort uh, zes punten in de factor. Daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen.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 En daarom de stelling, de politiek moet het oplossen van de eurocrisis... overlaten aan een onafhankelijk instituut. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat aan 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Terug bij Hans Korten, 58 jarige dronten. Factor is 6. Um, dat betekent dat er 8 vragen goed moeten zijn? Dan staat u gelijk, maar liever meer. Want dan... Um... Ja, dan gaat u gelijk aan de leiding. Dat gaat proberen. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, als u het antwoord niet weet, pas roepen. Daar komen ze. De nationale nieuwsbrief. Op de pier van welke plaats brak vannacht een grote brand uit? Scheveningen. Is goed, het Pakistanse leger zegt dat drie kopstukken... van welke terreurbeweging zijn opgepakt? Volkijder. Is goed, wie is vandaag gestart als klassementsleider... in de Spaanse wielerkoers Vuelta? Pas. Dat is Juan José Cobo. In welke Duitse stad heeft een taxichauffeur een vrouw Abbeugd. zes uur lang in zijn kofferbak opgesloten? Hambbeugd. Is goed. De vrouw van welke rapper is veroordeeld voor verboden wapenzit en bedreiging van baas B? Lange Frans. Is goed. In welk Aziatisch land is zelfmoord doodsoorzaak nummer 1 onder 10 tot 40-jarigen? Japan. Nee, Zuid-Korea. Hoe heet de Frans oud-president... die niet aanwezig hoeft te zijn bij het proces tegen? Sirak. Is goed. Welk Indonesisch eiland is getroffen door een krachtige aandbeving? Dat is goed. Minister Opstelte wil het aantal vrijwilligers... bij welke hulpdienst vliegt vergroten? Is goed. Een fabriek in Harlingen waar wat wordt gemaakt... brandde gisteren grotendeels af. Uh, van, van die... Uh, uh, ja, van die trik... Uh, hoe heet het? Hoe heet die? Pas. Ja, laat maar. Ja, snoepjes, spekjes. Welk ja. land zegt 14% groter te zijn dan werd aangenomen? Pas. Iran. De mijnenjager, Hare Majesteit Vlading, is gisteren vertrokken naar welk land? Pas. Libië. De voetbalcompetitie in welk land kan eindelijk beginnen Italië. nu de spelerstaking voorbij is? Dat is goed. Welke universiteit gaat de komende vijf jaar meer dan 30 miljoen euro bezuinigen? Universiteit van Amsterdam. Het is de VU. Volgens de VN dreigt er hongerdood voor 750.000 inwoners van welk land? Somalië. Dat is goed. Gisteren maakten onderzoekers bekend dat verslaving aan welke drank erg is? GHB. Nee, koffie. Ah. Minister Verhagen sprak gisteren bij de opening van het academisch jaar... op welke universiteit? Bakeningen. Ja, is goed. Het grafmonument in Delft van welke Nederlandse zeeheld wordt de komende jaren gerestaureerd? Maarten Tromp. Ook dat is nog goed, want die zat in de knal. Um, er waren er acht nodig hè, om er overheen te komen. Wat denkt u? Nou, een stuk of tien. Elf zijn het. Hè? Elf. Oh, mooi. Dus dat zijn er 66. Dat is een mooie uh, score. Uh, gelijk de hoogste score in handen genomen. De gele trui, zullen we maar zeggen. Nou, we wachten af. Ja en de, de rode komen trui, nog... trui tegenwoordig in Spanje. In Spanje is het rode trui, op is gelijk in. Er komen nog drie kandidaten en we wachten af of het tot vrijdag stand houdt. U krijgt in ieder geval van ons het normale prijzenpakket mee, dus dat zijn de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Die kunt u onder de binnen doen en uh, mee naar uw werk nemen. Een brood is het eigenlijk. Er u Staat wel een heel groot lunch op. Ja. Bedankt voor het meedoen. Goeie reis terug naar Dronten. En wie weet spreken we elkaar vrijdag. Wij melden ons straks om kwart over één weer. En dan gaat het over die logo's die op allerlei voedingsproducten staan... die u in uw winkelwagentje gooit als u in de supermarkt bent. Die worden nogal onduidelijk gevonden. Moet dat niet beter? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nu het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV.